Het NOS-journaal. Gert Kluk. Publiek bestel terug naar acht omroepen. Zeeuwse het Wiegenpolder, wordt niet onder water gezet. En vanaf dinsdag voeren Rijksambtenaren actie voor een nieuwe CAO. De publieke omroep gaat uit maximaal acht organisaties bestaan. Het kabinet steunt de fusieplannen van KRO en NCRV, VARA en BNN en TROS en Avro.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 Bleker zegt dat hij de Vlamingen op de hoogte heeft gehouden van zijn plannen... maar dat overleg om het eerder gesloten verdrag aan te passen nog moet beginnen. Ook het vorige kabinet wilde af van de ontpoldering van de Edwige polder... maar vond die uiteindelijk onvermijdelijk. De Nationale Recherche zegt een bank voor de onderwereld te hebben opgerold. Zeven mensen zijn opgepakt onder wie een hoofdverdachte van 46 en zijn vrouw. De man zou in een internationaal netwerk als bankier hebben gefungeerd... om grote bedragen zwart geld wit te wassen. In het onderzoek stuitte de recherche geregeld op enkele tonnen contant geld. De bankbiljetten waren bijvoorbeeld verstopt onder de achterbank van een auto of onder een laag wasgoed in een boodschappentas. Bij invallen is deze week beslag gelegd op twee huizen van de hoofdverdachten in Amsterdam en op Koude. Ook zijn op diverse locaties geld, sieraden, auto's en computers in beslag genomen. Ambtenaren voeren vanaf dinsdag actie voor een nieuwe CAO.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 De prostituee die maandag werd doodgeschoten in een seksclub in Doetinchem... blijkt een vrouw van 21 uit Duitsland te zijn. Het lukte de politie pas gisteren haar familie te bereiken... die de identiteit van de vrouw heeft bevestigd. Na het schietincident werden twee verdachten aangehouden, een man en een vrouw. Ze hadden een vuurwapen bij zich. Uit onderzoek bleek dat daarmee het fatale schot is gelost. De vrouw is woensdag vrijgelaten. De man is vanochtend voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Een auto waarmee een man uit Utrecht twee jaar geleden een tankstation binnenreed is per ongeluk door justitie vernietigd. Bij het incident op de A27 bij Gorkum kwam een 33-jarige man om het leven. Uit een eerste politieonderzoek bleek dat er met de wagen technisch niets mis was. De bestuurder wordt daarom verdacht van doodslag. Dat de auto is vernietigd kan grote gevolgen hebben voor de rechtszaak. De bestuurder zegt dat er iets mis was met de remmen. Maar ik kan nu geen contra-expertise meer laten doen om dat te bewijzen. In het midden en zuiden van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Het leger is ingezet om te helpen bij de evacuaties. In een van de provincies zijn twee dijken doorgebroken, waardoor tientallen dorpen en steden onder water zijn komen te staan. Sinds het begin van de maand wordt China geteisterd door zware regenbuien. Er zouden al meer dan honderd mensen zijn omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Voor de komende dagen wordt er in China nog meer regen verwacht. Het weer, ook vanavond bewolking en vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen verspreid over het land enkele buien. Het wordt smiddags niet warmer dan 18 graden en ook zondag buien. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ruim 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en in Zeeland. De files die opvallen op de A2 Utrecht-Eindhoven... voor knopend file van 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Verknopend Hellegatsplein staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En het is druk op de wegen naar de Brouwersdam in Zeeland. Daar is vanavond Concert at sea. Dat veroorzaakt files op onder andere de N59, Hellegatsplein zirikzee de N256, Goes zirikzee en ook op de N57 Rotterdam-Brouwersdam.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 met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Financiële hulp aan Griekenland. Alleen van de Europese belastingbetaler? Of moet de private sector ook meedoen om de Grieken... van een dreigend faillissement te behoeden? Minister Viager vindt nog steeds van wel. Maar in Parijs en Berlijn klinkt het genuanceerder. Eerst het nieuws over de Hetwiegenpolder in Zeeland. Die wordt toch niet onder water gezet. Het kabinet heeft vanmiddag een keuze uit de mogelijke alternatieven gekozen... en zegt we gaan niet ontpolderen. Dat maakt de staatssecretaris Bleker van land Landbouw zojuist bekend. Uit die uh, set aan uh, alternatieven uh, heeft het uh, kabinet uh, vandaag een uh, variant... een alternatieve variant... Uh, gekozen, waardoor uh, het niet meer nodig is om de 300 hectare Hedwigepolder, een uh, uitstekende landbouwpolder, goed verkaveld enzovoort, uh, onder water te zetten. En in plaats van de Hetwiege Polder, worden nu andere gebieden onder water gezet. Het zijn de Schorer en Welzinger Polder ten oosten van Vlissingen. die dus ontpolderd zullen worden. De persconferentie is nog steeds bezig. Maar Lars Geerst is er even uitgestapt. om een, vraag, een antwoord te geven op deze vraag, Lars. Deze polders, Schorer en Welzinger Polder. die kennen we niet zo goed. Hè? wat komt er nou precies onder water? Uh, dat zijn uh, twee polders uh, ten oosten van Vlissingen. in totaal 151 hectare. De Schorer en Welzinger zoals je al zei. die waren al in bezit van het Rijk. Er wordt uh, bij Vlissingen een container uitgebreid. Daarvoor moest natuur worden gecompenseerd, zoals dat zo mooi heet. Er moest dus extra natuur worden aangelegd. En het Rijk had die twee polders al aangekocht om daar uh, uh, natuur van te maken. En die worden nu gebruikt om uh, de compensatie van de Hetwiegenpolder ongedaan te maken. Is dat een groot gebied? Uh, dat is een ge uh, gebied van 151 hectare. Dat is ongeveer de helft van de het Wiegepolder. Dus dan ben je er nog niet. Want de afspraak die met de Belgen is gemaakt... is dat er 300 hectare natuurgebied bij zou komen. Oftewel exact de oppervlakte van de het Wiegenpolder. Er moet dus nog meer gebeuren. En daar heeft de jager ook wat op gevonden. Dat zijn de zogeheten slikken en schorren. Die liggen onder meer uh, ook aan de Westerschelde. Dat zijn ondiepe gebieden waar vogels uh, uh, Grazen, zou ik bijna zeggen, hun voedsel, hun kostje bij elkaar Schapen Die worden ook uitgebreid. En op die manier hoopt hij uh, uh, aan de 300 te komen. Maar dat is nog niet zeker. Er blijft waarschijnlijk nog een stuk over van die 300 hectare... die niet uh, wordt teruggegeven aan de natuur. Want voor de duidelijkheid slikken en schorren bij de Westerschelde zijn plekken waar het zoutwater gewoon via Gulen in kan lopen... en bij Springtij inderdaad onder water kan lopen. Maar, Precies. Dan komen we dus toch over de polder te spreken, want de, tegen de ontpoldering daarvan... was groot verzet in Zeeland. Is er veel meer draagvlak voor deze nieuwe oplossing? Uh, nou, als ik Carla Pijs mag geloven, die bij deze persconferentie aanwezig was... is uh, hier wel draagvlak voor. Dat komt onder andere omdat het al gepland was. Het, is ook, uh, uh, het was al voorzien, de containerterminal werd al uitgebreid... er waren al afspraken over. Dus deze polders zouden, volgens de commissaris van de Koningin van Zeeland... minder problemen op moeten... Uh, uh, Leveren. En wanneer wordt ermee begonnen? Uh, nou, staatssecretaris Bleker is uh, heel voortvarend. Dat hebben we gemerkt in de afgelopen maanden. Uh, hij wil al in uh, 2012 beginnen met die zogeheten slikken en schorren uit te breiden. En uh, zo snel mogelijk daarna zou, uh, de, uh, zouden de polders, dus de schorren en de Welsinger polder, ook uh, onder moeten lopen. Je gaf ook al aan dat het onder water zetten allemaal een uitvloeisel is van de afspraken met België als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, zodat de Antwerpse haven beter eh, bezorgd kan worden door, uh, door goederenverkeer over water. De Belgen zagen altijd een groot probleem vanwege dat uh, uh, gedoe over wel of niet ontpolderen van de -Polder. Ik, Ze Vinden de Belgen het zo wel goed? Ja, dat, dat is de vraag. Uh, er is uh, wel overleg geweest in de afgelopen maanden over het feit dat Nederland naar een alternatief aan het zoeken was, maar nog niet wat dat alternatief dan was. En de Belgen zeggen, van ja, we hebben in 2005 een akkoord gesloten, het Schelde-akkoord gesloten, daar werd de het Wiegenpolder specifiek in, uh, in genoemd. Dus als er uh, een nieuw alternatief is, dan zal er opnieuw onderhandeld moeten worden. En staatssecretaris Bleker heeft zojuist op de persconferentie gezegd dat hij dat ook van plan is. Er is dus nog geen uh, uh, afspraak met de Vlaamse regering, want daar gaat het om de Vlaamse regering om uh, dit alternatief in te brengen. Dat moet nog onderhandeld worden. En de Vlaamse minister-president Chris Peters heeft al gezegd dat uh, wat hem betreft er een akkoord ligt. Uh, en dat als ze aan dat akkoord komen, dat het heel erg lastig uh, zal worden. Goed, Lars-Geest, ga terug naar de persconferentie die de voortduurt. We gaan straks spreken met mensen in Zeeland en ga verder ook op zoek naar Belgische redacties. Dankjewel. Een belangrijke doorbraak in Berlijn. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel zitten op één lijn voor betreft de financiële redding van Griekenland. Merkel houdt niet langer vast aan een verplichte bijdrage van de private sector, maar zegt nu dat dit op vrijwillige basis kan. We wünschen ons een beteiligung privater gläubiger op vrijwillige basis. Ik zeg dat uitdrukkelijk. Er is geen rechtliche grondslag bislang uh, verplichtende beteiliging te hebben. Alles, de Merkel tijdens een bezoek met eh, Sarkozy aan haar zijde tijdens een persconferentie. Berlijn, tip de wit, waarom is Merkel omgegaan? Nou, Merkel kwam steeds meer alleen te staan in Europa met haar harde eis om de private sector, dus eh, banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, verplicht mee te laten doen aan een nieuw hulppakket voor Griekenland. Ja, zelfs zei Merkel vanmiddag snelheid. Dat is op dit moment het allerbelangrijkste. Er moet eh, echt zo snel mogelijk een pakket maatregelen komen voor Griekenland. En ja, uiteindelijk besloot ze dus van haar standpunt af te wijken... en kwam ze tot een compromis met uh, Sarkozy. Dus wel deelname van die private sector, maar alleen op vrijwillige basis. Ja, een Duitse concessie. Uh, kun je dat zien als een gevoelig tikje voor Merkel? Ja, toch wel hoor. Ik denk dat ze wel wat gezichtsverlies uh, leidt hiermee. Ze, stond, ze is duidelijk gezwicht onder de druk. Want niet alleen Frankrijk wilde Duitsland op andere gedachten brengen, achter de schermen voerde ook het IMF, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie, de druk steeds verder op om Duitsland zo snel mogelijk op één lijn te krijgen met de rest van Europa. Ja, Duitsland had ook wel hoog ingezet met die uh, verplichte deelname van banken en pensioenfondsen. En dat kwam mede onder druk van de Duitse publieke opinie. Want de Duitsers hadden geen zin om weer alleen de belastingbetaler te laten opdraaien... voor al die nieuwe miljarden voor Griekenland. Ook iets waar Nederland het uh, mee eens was trouwens. Maar omdat al die andere partijen in Europa daar veel te grote risico's in zagen... heeft Duitsland die eis nu dus ingeslikt. Goed, van Berlijn naar Parijs. Frank Renaud, is Sarkozy blij? Heel blij. Je kunt simpelweg natuurlijk zeggen dat hij zijn zin heeft gekregen. Hè? Sarkozy hamerde, zoals Tim en zei... hamert er al weken op dat de redding van Griekenland nodig is... om vooral de euro overeind te houden... en om andere Europese landen en banken ook uit de gevarenzone te houden. Dat vindt hij belangrijker om nu heel snel te regelen... dan te proberen, zoals Merkel wilde... om die banken en pensioenfondsen mee op te laten draaien voor de kosten. Ja. Zondag komen de ministers van Financiën van de Eurogroep bij elkaar. Hoe belangrijk is het nou dat de twee landen inderdaad op één lijn zitten? Nou ja, als je tot een reddingsplan wil komen namens Europa, dan is het natuurlijk een voorwaarde voor succes dat alle Europeanen op één lijn zitten. Dat lijkt nu meer en meer te gebeuren. En het was vooral ook snel nodig om dat, uh, tot dat succes te komen, zei Sarkozy vanmiddag. We toute de la semaine prochaine des de réunions. Le de plus tôt les modalités techniques pour l'objet d'un accord, le mieux ça de komende week is er overleg op allerlei niveaus, zegt Sarkozy. Vooral ook om alle ingewikkelde details van nieuwe steunmaatregelen uit te werken. En des te sneller het rond is, des te beter, zegt Sarkozy. Want die urgentie is groot voor Griekenland zelf, maar ook voor andere landen en voor de financiële markten. Frankgenoot in Parijs en van Berlijn Parijs naar Den Haag. Want Nederland blijft kritisch over nieuwe leningen aan Griekenland. Minister De Jager van Financiën gaf naar de ministerraad aan dat ook hij zich realiseert dat de banken niet gedwongen kunnen worden een bijdrage te leveren. Omdat dat nou eenmaal een desastreus effect op de financiële markten zou hebben. Maar dat de banken ook meedoen blijft een keiharde voorwaarde voor Nederland, zegt De Jager. En hij gaat uit van Duitse steun. De Duitsers zeggen mij in ieder geval dat zij het punt van die private sectorbetrokkenheid ook absoluut steunen van Nederland. En dat ze daar ons niet in zullen loslaten. Dus uh, we zullen ook met de Duitsers samen zondag daarvoor strijden. Daar ga ik in ieder geval van uit. En Nederland laat het punt sowieso niet los. En unanimiteit is vereist. Dus ik ga echt daar echt een, een zwaar punt van maken. Voor Nederland is dat een heel, heel aangelegen punt. Ja, ze zeggen nu het is wenselijk dat de banken mee gaan doen. Dat klinkt een beetje zwakjes. Het, voor ons is het een eis uh, dat er private sector betrokkenheid is. Zonder private sector betrokkenheid zie ik geen meerderheid in het Nederlandse parlement. Het wordt nog moeilijk denk ik komend weekend. Het zal een heel moeilijk weekend worden, maar dat ben ik gewend. Want ik heb heel veel zware weekenden achter de rug. En vorig jaar was ik de enige minister van Financiën die eiste dat het IMF erbij betrokken zou zijn. En uiteindelijk hebben we dat ook binnengekregen. Dus ik ga ervan uit dat Nederland ook hier weer zijn eisen ingewilligd ziet. Minister De Jager, aan de vooravond van een zwaar weekend... in gesprek met verslaggever Arjan Noorlander. Straks de foto die sinds gisteren over de hele wereld op het internet is bekeken. Een mooie foto van een jong paar in een innige pose, pose liggend op de grond... te midden van hevige rellen in Vancouver. Hoe is het nu op de wegen in Nederland? Bij de ANWB, Edwin Gertsen. Er staat 200 kilometer file in totaal. De meeste files staan in het midden van het land en in Zeeland... De files die opvallen op de A29 bergen op Zoom richting Rotterdam... voor knooppunt hellegadsplein Drie kilometer file na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En het is druk op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt grijswoord en knooppunt ewijk staat 11 kilometer. Verder is het erg druk op de wegen naar de Brouwersdam in Zeeland. Daar is vanavond Concert Etsy. Dit is het NOS Radio Journal met Tim Overdijk. Er wordt veel besproken op Twitter, was een onderwerp op CNN... en ook op Facebook komt hij veel langs. De foto van een, zo te zien, kussend stel, liggend op de grond. Te midden van de rellen in Vancouver... na de finale van de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie. Vincent Mensel, vermaard fotograaf, mag ik wel zeggen... en voormalig bestuurslid van de stichting World Press Photo. Goedemiddag. Goedemiddag. Beschrijft u deze bijzondere foto's? Nou, het is heel apart. Ik klikte hem ook vanmorgen aan op internet eh, door toeval. Maar je wordt er door getriggerd door zoenen tijdens het rellen in Vancouver. Dat is zo'n tekst, daar wil je toch even kijken wat het dan is. En dan zie je op de voorgrond een, uh, ja, een M.E.R. om het maar in Nederlandse taal te vertalen. En daarachter zie je een, echt een stel op de grond liggen. Een meisje met haar benen omhoog. Een jongen die echt daar een kus op haar mond geeft. Op de achtergrond wegrennende... Uh, ook weer meer dan wel demonstranten. En daartussenin zie je ja, dat, dat stel zo mooi een beetje uh, gecamoufleerd... door de voorgrond van die, uh, milie, van die, van die politiemannen liggen. En uh, die zoen, ja, dat is natuurlijk een, een, een interessant fenomeen... te midden van de rellen. Omdat het eerst... interessant is dat, er, dat het tafereel eigenlijk niet klopt... dat daar, daar twee jonge mensen liggen te zoenen... terwijl er op de achtergrond wordt gevochten. Ja, nou ja, wat je natuurlijk eerst denkt is, is het een soort mond-op-mond -mond beademing. Is dat meisje bijvoorbeeld ge uh, ge ge uh, gewond geraakt of is ze buiten Westen? Maar je ziet dat ze de hand toch wel uh, om zijn nek heeft liggen. Uh, en, en dat maakt het toch wel dat je denkt, nee, dat is wel een zoen. Maar, maar wat natuurlijk interessant is, is dat je altijd gewend bent en, en eigenlijk al omslaat... bij al die Griekse rellen die je hebt gezien en, en ja, we zijn toch een beetje... Uh, vaak dat je op televisie of op die, in de krant... of uh, waar dan ook die, die foto's ziet, uh, hakken, stenen... en dat je dan ineens dit beeld ziet... ja dat maakt toch dat je denkt, is, is, wat is hier aan de hand? Is het echt of echt? Ja, nou, dat is natuurlijk heel goed kijken. Er doen heel veel mensen op internet. Het is zoals dat dan heet, een trending topic. Iedereen vraagt zich af. Op ons weblog zegt ene Maurits... nee, de foto is niet echt. Het stel is scherper dan uh, dat de foto op die plek zou toelaten. En het is te mooi belicht voor een avond, streep nachtsituatie. Veel mensen die dus gewoon twijfelen over de echtheid van de foto. Ja, nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant, misschien wist de fotograaf het wel. Misschien was het, uh, was het een afspraak dat, die, uh, dat er een stel daar stond en zei let op, wij gaan iets geks doen. Volg ons. Uh, zulke dingen gebeuren als je in een rel rondloopt. Het is natuurlijk niet zomaar een relletje waar uh, drie armeers en een hondje achterna zitten. Maar het, het is uh, flink knokken geweest. Uh, aan de andere kant ben je natuurlijk als fotograaf altijd op zoek naar een moment waarvan je denkt... hé, hey, dat ligt net iets anders. Het kan zijn dat dat stel het gewoon als... ja, ik, ik vergelijk het met strikers. Hè. Vroeger had je tijdens een, een beroemde... had je bij beruchte wedstrijden dat er ineens iemand naakt het veld op rent... en alles werd afgeleid daarvan. En misschien zijn dit wel uh, zoenstrikers, ik noem maar wat. Is het He. feit dat zoveel mensen hier een mening over hebben... ook eigenlijk wel beledigend voor de fotograaf? Nee, helemaal niet. Ik, eh, ik kan me dat wel voorstellen, want mensen vinden het ongewoon. Uh, mensen willen graag toch eigenlijk niet zien wat je eigenlijk graag wel wil. Dat, het, uh, ja, dat er toch dit soort dingen niet gebeuren. Uh, maar dat, er een, dat het een soort vredesfoto, als het ware, is. Een peace picture, dat kan ik me voorstellen. Dat je, je bent op, uh, en, en mensen zijn dit niet gewend. Maar aan de andere kant, die foto's die bestaan door de geschiedenis heen ook. Er zijn meerdere van dit soort beelden bedacht hè, van mensen die... ...die het ongewone gewoon vinden. Denk maar aan de foto van Kapa van, de, van, de, van die soldaat in, in de Spaanse burgeroorlog... ...die dan uh, getroffen zou zijn uh, door een kogel. Daar is, wordt tot op de dag van vandaag over gediscussieerd. Is het echt, is het onecht, is het opgezet, is die man wel doodgegaan? Er zijn hele research teams de wereld over getrokken... ...en tot op de dag van vandaag wordt er over gekletst. Maar het fenomeen Twitter, het feit dat we het op internet binnen één dag kunnen commentariëren, maakt het wel weer interessant. Je zou, die, ja, je zou die van Kapa ernaast moeten zetten en zeggen... wat is hier nog over te zeggen? Brengt ons bij de conclusie Vincent Mensel, veelgelauwerd fotojournalist... de conclusie, volgens u, echt of onecht? Ik denk, ja... Ik durf mijn handen er niet voor in het strijdgevoel te steken, maar ik denk dat hij wel echt is en dat die fotograaf precies wist wat hij deed uh, en dat hij met hen een, misschien wel een, een afspraakje heeft gemaakt. Maar als die man hem gefotoshopt heeft, dan is het het einde van zijn carrière en dan heeft AFP of Getty, die die foto hebben verspreid, een groot probleem. Vincent Messel, dank u wel. En via Twitter worden we gewezen op het verhaal achter de foto. Een Canadese krant schrijft inmiddels dat de vader van de jonger, de kussende jonger, zich heeft gemeld. Hij bevestigt dat zijn zoon Scott en het meisje Alex een stel zijn. Wat is er gebeurd volgens de vader? Het meisje was op de grond geduwd door een ME'er. En haar vriend helpt haar overeind en geeft haar een kus. Het blijft een prachtige foto op ons weblog op nws.nl. Waar is je beugel? Doe hem eens in die beugel. Menig ouder met een kind dat een beugel draagt, roept het met regelmaat. Want ja, kinderen willen graag een mooi gebit, maar die apparaten in je mond zijn niet echt vet. Maar er is hoop. Beugeltandarts Marco Pachon uit Heer Hugo Waard ontwikkelde samen met een technicus uit Oostenrijk... een chip die in de beugel zit en heel precies registreert wanneer die gedragen wordt en wanneer niet. Sinds januari gebruikt Pachon de beugel met chip in zijn praktijk. Nou Sanne die heeft dus een uitnema plaatje maar alleen aan de bovenzijde en in dit plaatje heb ik dan ook geen chip geplaatst omdat ik dan ook vaak is de ervaring dat met dit type beugel die alleen boven zit dat dan de medewerking eigenlijk overal algemeen goed is en dan is zo'n chip niet echt noodzakelijk. Want volgens mij, hoe gaat het met dragen? Goed. Ja? Heb je hem de hele dag in? Ja. Altijd? Eet en drinken ook? Ja. Oké, okay, dus jij hebt niet zoiets van er moet een chip in om te kijken of hij wel gedragen wordt? Nee. Dat heb je altijd tien. Bij... Wat, wat voor soort beugels zijn dat dan? Welke worden eigenlijk niets of met tegenzin gedragen? Dat zijn Volgens mij noemen jullie die de, de slisbak of de dubbeldekker. Die ken je flos, hoe noemen jullie hem in de klas? Uh, een blok. Een blok. Nou, dat is letterlijk een blok aan je mond. En uh, over het algemeen is dat de beugel. Waarvan ges, uh, die wordt nog wel eens in de broekzak gestopt. En volgens, ken jij misschien wel eens vriendinnen of die zeggen: van, Nou, ik moet een hele dag in, maar ik smokkel wel ja. een beetje. <laughs> En daarvoor hebben we eigenlijk een beetje die beugels ontwikkeld... of die chip ontwikkeld om te kijken of die gedragen wordt. Twee kanten werkt het op. Het kind krijgt een soort stok achter de deur. De ouders die vinden het vaak prettig, want die weten gewoon... van het is een, een, een gedeelde verantwoordelijkheid. Ze zien het, ze hoeven niet de hele dag achter die broek aan van die kinderen. Maar het controleert mijn werk ook. Ik bedoel, soms heb je een kind die dus inderdaad vreselijk zijn best doet... en het resultaat niet haalt, een soort non-responder. Waarbij dus op een gegeven moment, uh, dan vis ik dat eruit... en kan ik dus inderdaad zeggen van, joh, ondanks je grote moeite... werkt het niet helemaal zoals we willen. En we gaan uh, een alternatief plan in. Misschien dat dat beter aanslaat. Dus het werkt wel twee kanten op. Goed, mag je plaats nemen, links? Goeie ja. ver. Mijn moeder die zegt al: eens kijken of je braaf bent geweest. Gisteren. Ja. Nou, daar is de beugel met de chip erin. Dan kijk ik ja. even. En door het doorzichtige gehemelte zie je een blauw. Ja, wat is het? Hij is uh, 11 bij 4 mm. Je hebt moeder... vrijwillig mee ingestemd. Je zei: doe maar zo'n chip. Nou, ik kon niet echt kiezen. Toen is er voor jou gekozen door je moeder misschien wel? Nee, wij wisten het niet. Okay. <laughs> maar bent u er blij mee, met die chip? Ja, het is, maar ja, het, het scheelt eigenlijk niet zo veel, denk ik. Want ze was in het begin in ieder geval goed gemotiveerd. En ze heeft het braaf, maar steeds minder, het wordt steeds minder. Hij wordt voor een klein scanapparaatje gehouden. Ja. Dus ik hou hem nu voor een magneet, eigenlijk een, een, ja, een magnetisch veld. De chip ligt daar nu in. En nu geeft hij ook inderdaad die straling en die data... En dan zie je langzaam het balkje oplopen. Ja, dat duurt nog best lang, hè? Ja, dat moet je je voorstellen. Dat duurt ongeveer 40 tot uh, 60 seconden. Maar... Het idee is eigenlijk heel erg geniaal, juist in zijn eenvoud. Hè? Waarom is dit nog niet eerder bedacht? Ja, hebben we ook wel de techniek was er gewoon niet. In het verleden zijn wel heel veel artikelen uh, geweest waarin ze dat geprobeerd hebben. Maar dan kwamen ze toch op allerlei elektronica die, er, uh, die aangekoppeld moest worden. Vaak uit, uh, op buitenboordbeugels. Waarbij je dus zeg maar een snoer uh, moest koppelen aan een vrij groot apparaat. En ja, dat werd toch als heel oncomfortabel... Uh, ervaren. En hier hebben die kinderen... de, de beugel is identiek aan dat hij was. Alleen, er zit nu een, uh, een, een... ja, een chip in die uit te lezen is. En voor de rest verandert er niks. Zenuwachtig? Of denk je, ik heb het wel goed gedaan? Nou, het kan me niet echt veel schelen of zo. <lacht> dat is leuk. Nou, die mogelijk Maar als je dan kijkt, het kan er niet veel schelen. Maar ik zie hier toch dat... Uh, we hebben de doelstelling gezet op uh, tussen de 8 en de 10 uur. Ze heeft hem 12 uur gemiddeld gedragen. En je ziet hier eigenlijk dat ze zelfs pieken heeft van 19 tot 18 uur per dag. Wat gewoon heel erg knap is. En ondanks dat ze een beetje ach, nonchalant overkomt, heeft ze het absoluut heel fanatiek thuis gedaan. En dit is heel visueel, ook ja. naar de kinderen. En moeder is tevreden. Ja, het resultaat vooral. Het is echt uh, duidelijk zichtbaar. Dus de moeder over de blok, de slis, de dubbeldekker, anno 2011. Met chip dus jokker over het dragen van een beugel wordt onmogelijk.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 Een gratis Selly, Kom snel, want op eens op. En we gaan verder met nog meer voordeel op de 1.07. 0% rente bij 3 jaar financiering, maximaal 2.349 euro inruilpremie... en een extra lage vanaf prijs van 6.940 euro. Ga snel naar de Peugeot-dealer en vraag naar de prospectus en de voorwaarden. Let op. Geld lenen kost geld. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister van Bijsterveld heeft bekendgemaakt hoe zij de bezuiniging van 200 miljoen euro op de omroep wil invullen. Ze staat achter de fusieplannen van KRO en NCV, VARA en BNN en TROS en AVRO. De aspirantomroepen Poont en WNL moeten zich aansluiten bij een andere omroep en Nederland 3 kan blijven bestaan. Het zetten van de Hedwiggepolder in Zeeland gaat niet door. In plaats daarvan worden slikken en schoren in de Westerschelde vergroot. Later worden bovendien de schorer- en welzingenpolders bij Vlissingen onder water gezet. De discussie over het Wiegepolder speelt al jaren. Ontpoldering moet de natuurschade compenseren die ontstaat door het uitdiepen van de Westerschelde. Ambtenaren gaan vanaf dinsdag actie voeren voor een nieuwe CAO. Ze beginnen met een manifestatie bij Schiphol Plaza, maar het is de bedoeling dat de acties in het najaar grotere vormen aannemen. Het overleg over een nieuwe ambtenaren-CAO zit al maanden vast. De bonden zijn bang voor gedwongen ontslagen en ook eisen ze een loonsverhoging.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 Op dit moment regent het al in Zeeland en ook het zuidwesten van Brabant. En vanavond breidt deze regen zich langzamerhand in de noordoostelijke richting uit. Dat betekent dat we vannacht ook langdurig natte periodes kennen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag waait er een stevige vlagerige wind, windkracht 5 en tot soms 6, aan zee zeker 7. Landintwaarts zijn dan heel veel buien en in de loop van de dag zit er ook onweer bij en windstoten tot zo'n 70 km per uur. De temperatuur morgen 16 tot zo'n 18 graden, dus ook ietsjes koeler dan normaal. Zondag wordt dan een vergelijkbare dag... en vanaf maandag loopt de temperatuur weer langzamerhand wat omhoog. Is er misschien ook iets meer zon te zien. ABB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg, er staat 220 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en in Zeeland. In de regio Rotterdam heet de verkeer last van flinke regenbuien. Files die opvallen staan op de A27, Utrecht-Gorkum, voor Lexmond, 2 kilometer. Er staat een auto in brand, de rijstrook is dicht... Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor het Hellegatsplein staat 3 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. De A50 van Arnhem naar Os staat voor het Ewijk 11 kilometer file. En het is druk op de wegen naar de Brouwersdam in Zeeland, daar is vanavond concert at sea.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 4 over half zes. We gaan naar Zeeland. Want het actiecomité Red Onze polders kan opgelucht ademhalen. De Hedwig polder wordt niet onder water gezet. In plaats daarvan worden op drie plaatsen in de Westerschelde slikken en schorren vergroot. Later worden de schorrenpolder en het Welzingergebied bij Vlissingen onder water gezet. Ik ga helemaal vertellen waar dat ligt en wat dat voor gebieden zijn. Maar daar heb ik wel de hulp nodig van uh, Marten de Feiter. Goedemiddag, mevrouw de Feiter. Goedemiddag. Ik hoor niet mevrouw de Feiter. Gaan we door naar Fridi Geven. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent er wel, u bent de voorzitter van de dorpsraad Ritm. Ja, um, en bij u de buurt, de schorepolder en het Welzingergebied. Um, wat zijn dat voor gebieden? Nou, dat zijn op dit moment zijn dat, uh, zijn dat uh, de schorepolder, zegt het al, dat is een polder. Een oude toegangsroute naar de haven van Middelburg uh, in de 18e eeuw. En het, uh, het Welzingengebied, uh, dat is het is geen polder. Maar dat is een stuk oud land in Zeeland. Dat is, dat heeft, uh, dat is nooit ingepolderd geweest. Ja, want staatssecretaris Bleker van Landbouw had het over... uitstekende grond, landbouwgrond, toen hij sprak over de hetwige polder. Dat geldt niet voor deze twee gebieden? Uh, ik schat in dat deze grond toch wel van wat mindere kwaliteit is... omdat die, uh, omdat die wat meer, uh, meer uh, vervild is door, uh, door, door, door kwalwater. Oké. Okay. Ze zijn straks het haasje dus. Hè? Als de Westerschelde wat dieper wordt gemaakt... en het onderlaten lopen van deze gebieden... als natuurcompensatie gaat dienen voor die uh, ingreep. Uh, dat, dat is het besluit. Wat vindt u daarvan? Uh, ja, ik, uh, op zich, op zich uh, zijn, wij, uh, zijn wij daar niet, uh, daar niet tegen. Ik bedoel, wij, uh, wij, vinden, wij vinden dit een, een, redelijk, een redelijk goed alternatief... Eh, mits eh, het alternatief eh, niet veel verder zal gaan, als de situatie voorgesteld in 2009, toen eigenlijk het plan voor de, voor de inrichting van de, van de te compenseren gebieden eh, werd vastgelegd. Want waar vreest u dan voor dat mogelijk zou kunnen gebeuren? Nou, ik bedoel, kijk het, het gebied wat in die plannen eh, naar voren kwam, dat was eh, een klein deel van het hele gebied onder water zetten. Het, dit gaat ongeveer zo'n 30 hectare. Mm -hmm. En het andere deel, dat is dus de, de Welzingenpolder... of het Welzingengebied, moet ik eigenlijk zeggen... Eh, dat zou eigenlijk een, een, een, ja, een soort uh, nat, nat poelgebied worden. Wel, wel zilter, maar niet, uh, niet als getijdengebied. Ja, Dat is dan niet genoeg als je dat afzet tegen de 300 hectare... Die, uh, uh, waar de Hetwiegenpolder uh, voor zou moeten onderlopen. Dat is, is, is een er... onduidelijkheid. En die onduidelijkheid gaat u nu wel even navragen in Den Haag? Of hebt u uh, angst dat het wel gaat gebeuren? Uh, ik, uh, ik, ik heb daar niet direct nog angst voor. Omdat dat een, een hele, andere, hele andere situatie wordt. als dat het uitgangspunt was voor de natuurcompensatie Westerschelde containerterminal. Omdat de omvang van het, van het echt onder water zetten hiermee, hiermee uh, niet, niet vergelijkbaar is. Uh, ik bedoel, dan moet er op een andere manier een kwaliteitsslag gemaakt worden en uh, wellicht, wellicht zit dat er wel in dat dat kan. Wat bedoelt u met de kwaliteitsslag? Nou, je zult op een gegeven moment uh, een, een, een, een, een natuurcompensatiegebied, zal ook een bepaalde waarde moeten vertegenwoordigen. En, uh, en zoals de er in 2009 lagen, was dit voor de, voor de WCT uh, uh, voldoende, voldoende kwaliteit. De vraag is of dit natuurlijk ook nu in deze nieuwe situatie ook gezien wordt als voldoende kwaliteit. U ja, wilt financiële compensatie? Uh, nee, dus de kwaliteit van het in natuurgebied. Dat bedoel ik. Ja, want het is nu in handen, dat gebied waar u woont, in handen van Zeeland Seaport. Ja, dat, is, dat klopt. Dus ja. hoe moet dat worden opgelost dan? Uh, ja, Zeeland Seaport zal hier zo uh, afstand van moeten doen. En zal uh, van dit gebied... En het zal uh, opnieuw uh, ingericht moeten worden. En uh, daar is natuurlijk uh, de persconferentie, heeft dat uh, voor mij nog niet duidelijk gemaakt in welke omvang dat gaat gebeuren. Friedi Geven, voorzitter van de dorpsraad Ritem, bij de Schorenpolder en het Welzingergebied. U blijft voorzichtig, optimistisch, maar houdt de vinger aan de pols en gaat even polshoogte nemen volgende week in Den Haag. Dank u wel voor deze toelichting. gaan ja. okay, we ja, verder ja. met Magda de Feijter. Goedemiddag. Goedemiddag. Van het actiecomité Red Onze Polders. Het is gelukt, de hetwiegenpolder blijft droog. Ja, dat is voor ons, voor de mensen hier, we zijn hier in de hetwiegen, is dat een enorme opluchting dat zij na 16 jaar eindelijk weten waar ze aan toe zijn. Het moet een raar gevoel zijn na 16 jaar, waarbij het wel, niet, wel, niet, toen weer wel, ja. toen weer niet, en ja. nu dus niet eh, onder water zou worden ja. gezet. Het is wel echt, uh, echt wennen ook voor, uh, voor iedereen. Is het nou echt waar? En u kreeg nog een aardig compliment van de staatssecretaris ook nog... dat het zo'n uitstekend landbouwgebied is, de Hetwiegerpolder. Ja. Blijft het toch merkwaardig gebied? dat dat niet eerder is vastgesteld... en dat het zo lang heeft moeten duren? Waar heeft het aan gelegen volgens u? Uh, ja, dat... Daar heb ik geen idee van. Het is in de tijd de vogelbescherming, milieu, federatie, natuurclubs. Ook de Belgische, die hebben enorm erop aangedrongen... om dit gebied te ontvolderen voor natuurherstel en voor verdieping. En, en het dus, rustig... uh, daar, is, daar is de druk vandaan gekomen. En uh, mij heeft toen uh, toch te weinig gekeken naar, uh, naar het landbouwbelang. Hmm. En ook uh, wat ook heel belangrijk is, uh, vinden wij, dat is uh, de hooggelegen polder. Want die ligt toch twee meter boven NAP en dat is uh, toch uh, uniek in een polder in Nederland op het moment. Ja, is het niet uh, ook... dat is ook voor de veiligheid uh, enorm belangrijk. Nou, wordt deze polder dus verruild voor twee andere gebieden? Wordt het probleem daar niet enigszins mee verschoven in Zeeland? Ja, dat, uh, daar zijn wij als actiecomité wel, uh, wel best bang voor. Uh, wij moeten ons nog oriënteren op de situatie daar. Uh, ik heb begrepen dat het al uh, aangewezen is als een uh, natuurgebied. Dus dat, dat is uh, dat uh, de grondverwerving al op vrijwillige basis heeft plaatsgevonden. Ik hoorde mevrouw De Feijter, u bent opgelucht, maar u houdt enige angst. En het actiecomité, red onze polders, blijft voorlopig even bestaan om de gaten te houden... hoe precies de details zullen uitpakken die zojuist zijn bekendgemaakt in Den Haag. Ik dank u hartelijk. We blijven in Zeeland, want muziek, vermaken en gezelligheid... dat hoort ook bij de meest zuidwestelijke provincie. Maar ook drukte en een dreigende lucht. Het Concert at Sea is begonnen. Het tweedaagse muziekfestival in Zeeland. Matthijs Holtrup, over die lucht gesproken. Matthijs, hoe ziet het eruit? Het is iets beter geworden, het is iets lichter geworden... en het is droog gebleven. En dat is heel wat als je hier naartoe moet fietsen... zoals Linda en Karin. Jullie komen hier van dichtbij. Ja, ik kom uit Zierikzee. En, uh, en ik kom uit Oudorp, dus het ligt hier uh, om de hoek eigenlijk. Ja, en jullie hebben tot nu toe dus het weer overleefd? Op zich wel, een beetje regen, wat druppels onderweg, maar uh, het is te doen. We zijn nu hier uh, voor de zesde keer uh, bij consultatie. En het is de eerste keer dat we met uh, regen zijn vertrokken van huis. Je ja, hebt de regenjas aan. Je bent goed voorbereid, je vriendin. Lijkt dat niet? Ja hoor, dit is ook een regenjas. En mijn poncho die, uh, zit in de tas, dus dat komt helemaal goed. Ook als de hele avond verder gaat regenen? Het moet goed komen. Het wordt gezellig. Dus uh, we zijn een hele groep. Dus uh, ja hoor. Wat een optimisme, want ik reed <laughs> hier naartoe. Ik heb alleen maar regen gehad. Ja, nou ja. Het is hier vanaf kwart over drie gaan regenen. En uh, ja, je zit aan de kust. Dus Het waait snel over, dus daar gaan we maar vanuit. Ja, ik hoor het al, twee dames die gewend zijn aan slecht weer. Heel veel plezier binnen. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die niet goed voorbereid zijn. Hier twee heren in hun hemd, benen. Geen regenjas? Nee, geen regenjas. Wij zijn VIP's, dus niet nodig toch? Sorry, wat zeg je? We zijn uh, VIP's vandaag, dus we hebben geen regio's nodig als het goed is. Nee, je hoeft je kan gewoon binnen gaan zitten. Als het goed is wel, ja, worden bediend. Geen idee. En jouw vriend, als het nou heel, de, hele, de hele avond gaat regenen, wat doe je dan? Nou, dan worden we nat en ziek. Nee, dan ziek worden we nooit. Komt allemaal goed, lijkt me. Nou, veel optimisme, dus ondanks de dankere wolken die hier boven Concert SC hangen. Maar voorlopig komt er nog geen regen uit. En er is ook bij de organisatie een speciale weerman. Hè? Een Rainman die, um, die zich bezighoudt met de organisatie Matthijs. Ja, dat heeft ermee mee te maken dat het de vorige keren nog wel eens niet goed ging. Dat hier heel veel mensen te kampen kregen met regen en afkoelingsverschijnselen. Uh, daarom hebben ze gedacht, dat gaan we een volgende keer beter doen. Als er hier 40.000 mensen zijn, dan moet je je goed voorbereiden. Een weerman is speciaal in dienst genomen... en die houdt van minuut op minuut de regen in de gaten. Ik, zou en zeggen, ik heb ga zojuist eens even iemand naar horen hem... zeggen dat het voorlopig nog even droog blijft. Ik zou zeggen, ga eens even naar hem op zoek. Dan spreken we na zes uur met jou en met hem verder. Doei. Matthijs Holterop vanuit Zeeland. We kijken naar de financiële markten, want het was een roerige week. En Griekenland voerde vanzelfsprekend de boventoon op die financiële markten. De stemming op de beurs klaarde vanmiddag wel wat op... na de persconferentie van de Franse president Sarkozy en bondskanselier Merkel. De AEX eindigde vanmiddag met een klein plusje op 333 punten. Cornel van Zijl, goedemiddag. Goedemiddag. Fondsmanager van SNS Asset Management. Mag je daaruit afleiden dat er blijkbaar toch hoop is bij beleggers... dat er dit weekend een beslissing wordt genomen over Griekenland? Ja, dat is wel uh, de verwachting. Hè. Vanochtend gingen we nog heel somber uh, de, de dag in. En uh, zag je allerlei sombere vooruitzichten. Werd er gesproken over misschien een nieuw uh, Lehman scenario. Maar uh, ja, waar beleggers heel erg veel hekel aan hebben... is gewoon veel onzekerheid. En Sarkozy en Merkel hebben iets van deze onzekerheid uh, ja, weggenomen. We weten natuurlijk nog steeds niet waar ze precies mee gaan komen. Wat bedoelt u met de vrees voor een Lehman scenario? Nou, Lehman, uh, toen ging er een, een, een grote banken. Lehman in Amerika failliet. En dat zorgde eigenlijk voor een soort domino-effect eh, door de hele financiële wereld. Want als niemand elkaar meer vertrouwt in de financiële wereld, heb je een serieus probleem en weet je niet meer of, of je geld veilig is. Nou, als al die banken de Griekse staatsobligaties moeten afschrijven, ja, dan kan je die banken niet meer vertrouwen. En ontstaat er dus opnieuw zo'n situatie. Ja, en die heeft ervoor gezorgd dat we zo'n dramatische economische krimp hebben gezien als eh, in 2009. Ja, is het in dat verband verstandig wat Duitsland... Nederland willen dat banken en andere beleggers... gaan meebetalen aan de Griekse steun? Um, ja, dat kan je dus afvragen. Um, kijk... Uiteindelijk moet iemand die rekening gaan betalen. En ik kan me heel goed voorstellen, zeker politiek... dat je dat niet uh, op de Belastingbetaler allemaal laat afkomen. Maar linksom of rechtsom, uh, iemand moet het gaan betalen. En het is heel duidelijk dat Griekenland niet in staat is om het allemaal te betalen. Ja, de verwachting is dat de Europese Unie in of net na het weekend... Um, een besluit gaat nemen over de volgende tranche... de volgende uitbetaling van de lening aan Griekenland, 12 miljard uh, euro. Zal de onrust daarmee voorlopig weggenomen zijn? Uh, nou, dat dat waag ik te betwijfelen. Het gaat erom de precieze invullingen, hoe het erna is. Kijk, dat die 12 miljard gaat komen. Uh, ik denk dat de meeste beleggers daar wel vanuit gaan. Uh, maar hoe het precies daarna in gaat vullen, dat is, dat is de moeilijkheid. En uh, ik denk dat beleggers vooral willen zien hoe, uh, hoe de banken uiteindelijk moeten gaan betalen. En uh, ja, hoe, ze, hoe, hoe hun balansen uiteindelijk ook veilig genoeg kunnen zijn. Ja, dat is volgende week. Hè? Laten we eerst even, nog even naar deze week kijken. Hoe kijkt u hierop terug? Nou, een roerig week en het, uh, het voelt heel anders maar uiteindelijk is de AIX uh, vrijwel onveranderd uh, en ik ja, kan u vertellen dat het, uh, als je zo naar de koersen kijkt dat je niet dat idee krijgt, uh, maar per saldo is er eigenlijk uh, ja, niets gebeurd uh, met name uh, vandaag hebben we natuurlijk ING gehad. Die, uh, en Eigenlijk alle financiële bedrijven die het heel erg goed hebben gedaan. Um, en wat veilige bedrijven zoals een KPN uh, en de onroerendgoedfondsen Goed Fondsen die het goed hebben gedaan. Ja. Maar dat is eigenlijk, uh, hebben we hebben ervoor gezorgd dat we de, het vrijwel droog hebben gehouden. Vrijwel droog hebben gehouden. Dat is een mooie omschrijving aan het eind van deze natte week. Cornel ja. van Zijl, fondsmanager van SNS Asset Management. Dank u wel. Graag gedaan. Straks een van minister Verhagens' negen zogeheten topteams... onder leiding van oud-shell-topman Willems... moet de Nederlandse chemie wereldwijd gaan uitblinken. Het schijnt natter gaan worden op de wegen in Nederland. Wat betekent dat voor de files? Daar gaan we bij het Ja, vooral in de regio Rotterdam zijn nu flinke buien gevallen. Daar is het wat drukker geworden. En in Zeeland is het natuurlijk ook druk, in verband met concertatie... Verder staat er in totaal 200 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven is de druk voor Bokstol. Daar staat 8 kilometer. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor knoop het 3 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan de files richting Concert Syri, Die staan vooral op de N59 Hellegatsplein zierikzee Op de N256 Goest-Zierikzee. En ook op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Nederland moet in negen verschillende sectoren gaan uitblinken op de wereldmarkt. Daartoe hebben negen verschillende topteams vanmiddag advies uitgebracht aan het kabinet. Alle geleid door een boegbeeld uit hun sector. Ze worden bijgestaan door een wetenschapper, een topambtenaar en een ondernemer. Rijn Willems, goedemiddag. Goedemiddag. U bent, u bent dus de leider van het topteam chemie, buiten het feit dat u CDA-politicus bent... en oud-president-directeur van Shell. Dat klopt, ja. Hoe voelt dat? Uh, ik voel me heel uh, in mijn sas met uh, het werk wat er gebeurd is de laatste tijd. Met, uh, sterk gedragen door mensen uit de hele chemie sector en de biobase sector. Uh, en, en we hebben vanmiddag een plan gepresenteerd als negen uh, topsectoren bij, bij de minister. En eigenlijk was zijn reactie ongelooflijk positief. Uh, in de zin dat, uh, uh, zoals wij het in chemie al drie jaar lang hebben opgebouwd. We hebben een enorme uh, samenwerking opgebouwd tussen bedrijfsleven en kennisinstituten. Dat ging op. In 2007 om ruwweg 30 miljoen per jaar. Dat ligt nu op 120 miljoen per jaar als samenwerking samen tussen bedrijven en, en, en overheid. In onderzoeksgebieden, dus stijgend onderzoeksgebied, onderzoek, ondanks een, een crisis in de economie. Dus chemie is een echt levendige sector waar heel veel topwetenschappelijk uh, top onderzoek gebeurt aan onze universiteit. We staan daar in de wereld op echt een topniveau op een aantal gebieden. Oh, u bent er al? Nou, uh, de meeste van deze negen sectoren zitten in de top. Maar het is een kwestie van, uh, als je in een wereldeconomie... die uh, zich helemaal verschuift richting Azië en, en, en, en Zuidoost-Azië... Uh, is het wel de uitdaging om aan die top te blijven. Uh, en, en, en ook je bedrijven hier te houden en creatief te zijn. En een van de uh, flinke uitdagingen die we hebben... is dat we staan in Nederland op dit moment... Uh, als je naar de rest van Europa kijkt... ongeveer op het laagste in termen van het percentage van studenten wat afstudeert in technische, uh, op technische gebieden. We zijn helemaal veratechnisch in Nederland de laatste 15, 20 jaar... En als we inderdaad in deze negen topsectoren leidend willen blijven... dan zal dat drastisch moeten veranderen. Dan zullen er veel meer mensen scheikunde, natuurkunde, werktuigbouw... al dat soort echte technische vakken moeten gaan zitten. Want er is gewoon werk voor in de komende periode. En waarin moet dan uw sector, die chemische sector, gaan uitblinken? Er zijn twee sectoren waarvan we zeggen dat die heel belangrijk zijn. Eén is uh, wat we noemen de groene chemie. Een chemie die voorheen erg sterk gebaseerd is op uh, fossiele grondstoffen. We zien dat daar toch een slag gemaakt gaat worden... richting uh, een biobased chemie. Een chemie die veel meer op uh, biogrondstoffen gebaseerd is. Ik geef u een heel praktisch voorbeeld. Um uh, u kent allemaal de petfles, die, waar frisdranken in verkocht worden. Die wordt allemaal gemaakt uit, uh, uh, uit een, uh, een, een kunststof op basis van fossiele uh, gr grondstoffen. Die kan nu helemaal gebaseerd worden op, uh, uh, op uh, bio, uh, biomassa. Nou, dat is één voorbeeld, er zijn meerdere voorbeelden. Maar biomassa die dan door Nederlands wordt uitgevonden... of echt geproduceerd en verbeterd? Die door Nederland eh, als proceschemie wordt uitgevonden... en vervolgens ook hier wordt geproduceerd in Nederland. En wat moet je daar dan aan doen dan, om dan wereldwijd je te kunnen onderscheiden? Wereldwijd uh, onderscheid betekent dat je in onze laboratoria... hetzij van bedrijven, hetzij van de universiteiten en, en instituten als uh, TNO... Uh, dat je daar topmensen blijft behouden en ook uit het buitenland aantrekt. Uh, in de chemie is het ons in de laatste vijf jaar gelukt... om een aantal bedrijf, internationale bedrijven met hun R&D-activiteiten... Uh, op een specifiek gebied zich in Nederland te gaan uh, vestigen omdat er, op het gebied van katalyse bijvoorbeeld... in Nederland topinstituten op het gebied van katalyse zijn. Omdat er op het gebied van polymeren topinstituten in Nederland zijn. En bedrijven zich hier gevestigd met hun wereldwijde R&D. Nou, dat is wat je noemt een kennis-economie eh, creëren. En ja, daar, daar hebben we goede mogelijkheden voor. Maar er is nog heel veel te doen. Want er zijn nog, uh, is er ook nadrukkelijk gevraagd door minister Verhagen... om het aangeven van de knelpunten. Als u kijkt met uw topteam uh, bij het in kaart brengen van, van uw sector... wat voor knelpunten gelden dan specifiek... voor? voor uw gebied. Nou, ik noemde al de issue van uh, de mensen met technische opleidingen. Dat is voor Nederland een, een, een ernstige zaak. Uh, we hebben de, de 15, 20 jaar daling uh, geïnitieerd door politici... die zeiden van Nederland gaat al die maakindustrie wegdoen. We worden een, een, een dienstverlenende economie, een service-economie. Nou, ik kan u zeggen, als u bij mij de ramen komt lappen... en ik bij u de vloer komt doen, dan verdienen we niet veel geld samen. Je moet een maakindustrie houden in een land gebaseerd op kennis en wetenschap. Wat doet wat, u? Wat, wat, wat... Wat bedoelt u daarmee? Wat ik daarmee bedoel is, je moet hier uh, slimme mensen op technische gebieden hebben die uh, nieuwe dingen ontwikkelen, die, die wereldwijd uh, een, een, een, een, een, een, een plek kunnen krijgen. Ik geef een voorbeeld uit het verleden. We hadden een hele sterke textielindustrie in Twente. Nou, dat is de bulk van die industrie is verlegd naar landen uh, waar textiel goedkoop geproduceerd kan worden. Maar tegelijkertijd is er wel in al die jaren achtergebleven topkwaliteit textiel. Uh, een vezelindustrie die nu bijvoorbeeld uh, toepassing vinden in de vliegtuigbouwindustrie. Ja. Uh, er zijn bedrijven die daar op wereldklasse produceren voor Airbus en, en, en Boeing. Ja, als leider van dat topteam Chemie, als oud-president-directeur van Shell... maar ook en vooral als CDA-politicus. Die aanbevelingen aan dat rapport aan uw partijgenoot Maxime Verhagen. Staan er ook zaken in die dit kabinet CDA-VVD absoluut anders moet gaan doen? Um, ik, ik spreek uh, niet als CDA-man tegen een CDA-man... alhoewel we het heel goed kunnen vinden met elkaar. Maar het, daar gaat het in dit verband niet om. Het gaat nu dat wij als topteams richting uh, de, deze regering wat zeggen. En wij zijn ongelooflijk blij dat de regering begonnen is... met deze topteams en te zeggen... Uh, de gelden die we hebben, de, de mindere gelden die we hebben, gaan we nu focussen op negen topsectoren. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb in mijn verleden, toen ik nog bij Shell zat, ervaren dat. Uh, als je op innovatiegebied met de overheid spreekt... dan moet je, moest je bijna met alle ministeries spreken. Iedereen bemoeide zich ermee. Dat maakt het erg ondoorzichtig. We hebben in de tijd van het innovatieplatform was een plaatje naast elkaar gelegd... hoe innovatie gemanaged werd vanuit Nederland en vanuit Finland en Singapore. En nu nou, hebt u rechtstreeks het oor van de minister via die topteams. We nou gaan ja, het hier laten, want ik wil ja. u veel succes ja. u wensen in de toekomst. Leider van het topteam Chemie, Rijn Willems. Hartelijk dank. Eén dank u wel, Ga je goed. Ja. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Geschreven en meegelezen door Freddy van Tijn. De berichten over president Saleh van Jemen spreken elkaar tegen de Washington Post en andere buitenlandse kranten schrijven dat volgens jemenitische woordvoerders binnen, dat hij be, volgens hen binnen enkele dagen terug zou keren naar zijn land. Saleh is nu in Saoedi-Arabië voor medische behandeling na een aanslag. Maar vele anderen schrijven dat een hoge Saoedische functionaris vandaag heeft gezegd dat Saleh niet naar Jemen teruggaat. Een verslaggever van de BBC vertelt hoe verdeeld het land is. Over whether president Ali Abdullah Saleh will return to power after an attempt on his life, has divide de Jemen en left the country with een vacuum. De country's elite are into een power struggle and de jongere protesters are increasingly left uit. Ook sprak ze met een woordvoerder van de oppositie in Jemen die zegt dat er wordt onderhandeld. Mohammed ja, Abu Lohom is een voormalig close ally van de president, maar is nu een leider van de oppositie. Hij zegt dat de onderhandelingen achter gesloten deuren gaan voor een vreedzame oplossing tussen hen en de regering. Volgens de BBC is de opstand in Jemen uitgelopen op een strijd om de macht tussen de familie van president Saleh en een andere familie van dezelfde stam. Het parool loopt in een kop op de voorpagina vast vooruit op de reacties over de bezuinigingen voor de publieke omroep. Die gaat uit van maximaal acht organisaties. Een aantal omroepen gaat op eigen initiatief fuseren. Drie andere blijven zelfstandig. U hoort daar straks ook NPO-baas NPO Henk Hagort over op deze publieke zender. De kop voor op het parool is publieke omroep woedend over bezuinigingen, kabinet. Verder is opvallend in de plannen dat aspirant omroepen Pound en WNL onder voorwaarden in het bestel kunnen blijven, maar zich dan moeten aansluiten bij een andere omroep. Daarover wordt Pound geciteerd in het parool. Voorzitter Weesie zegt... fusie is onbespreekbaar. We zijn juist in het bestel gekomen omdat het anders moet. Een ander aspect van de bezuinigingen is dat er sterk wordt gekort op de sites, de websites van publieke omroepen. De hoofdredacteur televisie van de VPRO noemt de korting totaal achterlijk. Als je de internetactiviteiten terugdraait, je helemaal geen jongeren meer, zegt ze in het Parool. En hoe woedend welke omroepen nou precies zijn, is nog niet helemaal duidelijk. De reacties druppelen nu binnen. Maar op de site joop.nl van de Vara is de kop duidelijk kabinet pakt Hilversum. Nog een klein beetje omroep. Gisteren won televisiepresentator Ron Bossart een rechtszaak tegen de VARA-gids. Bossart stond daarin afgebeeld als de Bosnisch-Servische generaal Mladic. Volgens de VARA ging het duidelijk om een grap, maar Bossart zag er de humor niet van in. Waar hij nu erg veel heeft gewonnen, is de vraag. Op de website geenstijl.nl is nu een hele reeks nieuwe foto's van Bossart verschenen. Zijn hoofd is gemonteerd op een heleboel foto's. Hitler, Napoleon, Rambo... En ook een foto van Mao, die vaaglijk trekken van Boshart vertoont. Nog een klein beetje media-nieuws: een nieuwe glossie over en voor sekswerkers deze keer. As work, zo heet het tijdschrift.